is zaterdag het weer wisselen bewolkt en droog in de loop van de dag meer bewolking vanuit het zuiden regen en het wordt 15 graden dit was het NOS show Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. het ZFM in 2010 al 20 jaar live ZFM met, met nu U. ZFM in de ochtend Ritme van Zandvoort op 106.9 RFM I know that we are young and I know that she may love me but I just can't be with you like this anymore Alejandro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 smile, lesson. look right through me, look right through me and I find it kind of funny I find it kind of sad the dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take The people run in circles, it's a very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 Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond. En ik denk aan hoe de dag lang geleden begon. Het zomaar en van gaan met jou. Niet wetend wat er reis eindigen zal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen. Hoewel voor ons de wereld wacht, het is tuur. De nacht waarvan ik dacht dat ik hem uh, nooit beleven zou, maar vanaf beleef ik ik wel met jou allemaal. Maar het blijft slechts bij woorden, de film is een scène gezet. Wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waar.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 inside. And I'm a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 Ik heb een meisje en het is zo'n lieve schat En als ik aan haar denk, dan denk ik oh Oh, oh, oh. Zo mooi En ik, ik wil je hand vasthouden met je lopen door de stad Zodat alle mensen zeggen, hey Kijk eens, zie je dat? Wat een mooi stelletje, die hebben het heel fijn. Ik wist niet dat er iemand nog zo ontzettend verliefd kon zijn. Maar oh, ik heb een meisje en ze doet het graag met mij. Ze zegt ook, oh baby, I love you so. Ik heb een meisje en het is al lieve schat.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 blend on too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 In Suriname heeft de megacombinatie met daarin de NDP van oud-legerleider Boutersen de verkiezingen gewonnen. De meeste stemmen zijn inmiddels geteld. De megacombinatie staat op 23 van de 51 zetels. Nieuw Front van president Venetiaan staat op 14 zetels. En de A-combinatie van ex rebellenleider Brunswijk op 7. Boutersen heeft voor de, voor de verkiezingen gezegd niet met Brunswijk te willen samenwerken. In de jaren 80 vochten Bouters en Brunswijk in het binnenland een burgeroorlog uit. CDA-lijsttrekker Balkenende heeft toegegeven dat ook het programma van het CDA leidt tot een verlies van koopkracht. Natuurlijk zullen sommige groepen iets van die bezuinigingen merken, erkende Balkenende gisteravond in een debat tussen de lijsttrekkers van de drie christelijke partijen. Zondag zei Balkenende in het RTL-debat dat de koopkracht bij het CDA niet daalt. President Obama gaat vrijdag naar het kustgebied van Louisiana waar de olie van de lekkende bron in de Golf van Mexico aanspoelt. Het wordt zijn tweede bezoek aan het gebied sinds de explosie op het olieplatform van BP meer dan een maand geleden. Vandaag wil BP een nieuwe poging doen om het lek op de bodem van de zee af te sluiten. Aan het einde van de avond is in Denenkamp in Overijssel een bouwmarkt uitgebrand. Het vuur werd met groot materieel bestreden door brandweerkorpsen uit de hele omgeving. Ook Duitse brandweerkorpsen kwamen helpen. Niemand raakte bij de brand in Denenkamp gewond. België is zeker van een finale plaats op het Eurovisie Songfestival. Tijdens de eerste halve finale in Oslo plaatsten tien van de 17 landen zich gisteravond voor die finale. Morgen is de tweede halve finale, waarin Sineke voor Nederland meedoet met het lied Ik ben verliefd, Shalali. De finale is aanstaande zaterdag. Het weer wisselen bewolkt en droog. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het zuiden kans op regen.